Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Staphorst zijn twee jongeren van 17 en 19 om het leven gekomen. Een auto reed vanmorgen vroeg door onbekende oorzaak tegen een bom. Twee andere jongeren van 16 en 17 raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is niets bekend gemaakt. Alle slachtoffers komen uit Staphorst. Boeren met trekkers hebben gisteravond een gevaarlijke situatie veroorzaakt op de A7 tussen Heerenveen en Drachten. De boeren reden eerst langzaam op de goede weghelft en toen ze op een politieblokkade stuiten keerden ze om en reden ze tegen het verkeer in. Er gebeurden geen ongelukken, het is niet bekend of er iemand is aangehouden. Omroep Gelderland meldt dat boeren langs de A28 bij Putten rond middernacht stroopbalen en afval in brand staken. Het zou gaan om een protest tegen de stikstofplannen. Boerenorganisaties hebben fel gereageerd op het eerste gesprek gisteren met het kabinet en bemiddelaar Remkes. Farmers Defence Force zei hard de hardste acties te verwachten tot nu toe. LTO-voorzitter van de Tak roept op om de acties binnen de grenzen van de wet te houden.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 Toebak leeft, Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Zeker, straks een stukje geschiedenis. Ja, zeker. even. Ook stroom hebben we het en zo. En er meer van dit soort wetenswaardigheden. Of een aardbeving. Eerst even muziek van de Bad Sons. Stroom in the streets in this ghost of town. Of my future looking bleak. My head feels sound, yeah. As I lost, signal on the train underground. And my came blood in and out.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 Sons, Apocalypse, whatever. Apocalypse, whatever. So, ik, zo moet je het uitspreken. Ik is de nieuws today. Life was, uh, life was easier when I only cared about me. Ja, echt zo'n mannenverhaal. Echt zo'n mannenverhaal. Ik was, was, was vroeger veel makkelijker. Toen ik jou nog niet kende. Jezus, moet ik me overal aan houden. En zo is protocollen. Die moeten ze nog even naar lezen allemaal. We wil doen wat denk ik. het liedje van Harry Jekkers. Van Ik hou van mij. Ja. Ken je dat liedje? Echt ja, van die kleine dingetjes. Weet je, als je nou gedoe hebt, moet je even de badkamer even droog maken. Want dan, dan komt er weinig kalkaanslag. En als je daar handen op hangt, moet je hem over drie sportjes heen hangen. Maar het droogt niet beter. Heb je nog meer? Wat er rol zit er allemaal? Zeg ja, jij vrouw dat altijd? Ja, ze hebben van die aanwijzingjes. En voordat je weet, ga je van de ene handeling naar de andere handeling. En dan wat denk, er denk allemaal je niet architect... gewoon... Wat denk ik? Van, wat denkt mijn vrouw nu? Oké, okay, ik denk dat doe ik dat. Nee. Nou goed, uh, gelukkig luistert ik nooit, anders krijg ik weer nieuwe de truc. Maar goed, het is, tijd voor, ja, het is tijd voor dit! Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? 1890, William Kemmler uh, sterft als eerste op de elektrische stoel. Hij is uitgevonden door Harold B. Brown. En uh, op zichzelf uh, had hij dat bedacht. En, uh, uh, en het grijnig is dat hij uiteindelijk uh, het bedrijf bij... Uh, bij Thomas Edison aangenomen werd... om verder te onderzoeken hoe dat zou gaan werken. En Thomas Edison die was bezig met gelijkstroom. En deze, deze elektrische stoel zou op wisselstroom gaan. En dus op zelf dacht deze Edison... ja, is allemaal wel leuk, zo'n elektrische stoel. Maar dan gaan mensen die thuis net een beetje elektriciteit nemen... die gaan ook denken, dat doe ik niet, want dat is gevaarlijk. Dan kan je aan dood gaan. Dus die wilde eigenlijk dat de elektrische uh, het tijdstoel, de sterfstoel zeg maar, dat hij op wisselstroom kwam en niet op zijn gelijkstroom. Dus uiteindelijk heeft deze, deze Thomas Edison in een uh, gevangenis waar deze man werd geëxecuteerd, heeft hij wisselstroom laten plaatsen terwijl hij zelf gelijkstroom had. Dus een helemaal een soort wedstrijdje geweest over het feit van uh, elektrische stoel aan welke, uh, aan welke stroom wordt hij uh, gevoed. Ja, anders dan moet het heel lang leiden. Hè? Ja, als we oh. uiteindelijk heeft deze William Kemmer echt wel geleden. Want het kostte echt wel uiteindelijk een paar minuten voordat hij dood ging. Die eerste stroomstoot duurde een paar seconden. En dan kreunde hij een beetje dat hij echt zo, zo, zo... En toen leefde hij nog. Dan gaven ze hem nog wat hoger voltage. Maar het duurde even voordat ze genoeg voltage hadden. En toen ging hij dood. Humanen was het allemaal. Aan de, aan de, op de Green Mile was het ja, ook zo Ja, ja. <laughs> die beelden had ik ook. Ja. Het moest humanen zijn en een ophanging. Nou, je toch... Volgens mij is de guillotine nog het humaans. Dat dacht ik ook. Ja. Ja, ja, nou, in 1812, de vulkaan Avu op het eiland Sanghiya -e Besar in Indonesië... barst uit, maakt 953 slachtoffers. En dan zat ik even te kijken bij die vulkaan. Dat is dus een strato-vulkaan. En die heeft meerdere krachtige uitbarstingen gehad. Echt wel? Gepaard gaan met pyroclastische stromen. En lahars. Dat zijn. zijn golven van vaste of halfvloeibare lava en zo. Dus het is echt heel erg. Maar de uitbarstingen hebben dus in totaal meer dan 8000 levens geëist. Zo. Dus er zijn inmiddels dus vijf uitbarstingen geweest. Oh, zie ook dat het bekend is. Sommige uitbarstingen zijn dan zeg maar een halve maand bezig geweest ook gewoon. Ja. En er zijn echt iets van 11.000 mensen geëvacueerd. En later nog weer 17.000 geëvacueerd. Dat is nog maar in 2004. Ja. Het, is, het is nog steeds een zeer actieve uh, vulkaan, deze Het is oude. toch een, uh, een eiland waar ik niet op wil wonen, denk ik. Indonesië? Nee, ik ben wel bij Indonesië geweest. Maar niet bij dat eiland. Nee. Goed, 1965. Hij kwam uit de plaat van de Beatles. Help, I need somebody. Zeker. In 1965, Help, er kwam later ook een film van natuurlijk... en er waren meer leuke plaatjes op die, op die LP hoor. Dit was een van de weinige covers. Na, Elp, na deze Help van de Beatles kwamen er weinig covers meer uit. Waren het waren eigenlijk allemaal originele rugs. En het geinig is, er is wel een verzamelobject op de markt gekomen. Dat was namelijk de Beatle Help... Uh, met Shell-embleem. En dat Shell-embleem oh. hadden ze op laten drukken... omdat namelijk medewerkers van de Shell... hadden geholpen... Shell helpt bij een of ander iets. En de, toen zijn er 2000 van deze versies gepest En die zijn nog wel gewild onder de verzamelaars. Oh, ja, kan en we wel. Hoor, weer sta ik hoor je weer met zo'n platenverzamelaar... Ik had er nog ik had er eentje, ik had een, eentje uh, met Shell-embleem. Oké, okay. ah. is dat dan zo al waard? Ja, zeker wel. Goed, wat? wat ja, in 1926... Of, uh, ja, zeg dat goed, ja. Gertrude... Ederle, die zwemt als eerste vrouw het kanaal over. Er zijn wel eerst vijf mannen die overgezongen zijn. Zij is de eerste vrouw. Dus dat is wel echt een prestatie. Want dat is natuurlijk niet niks om dat even te doen. En helemaal in 1926. Toen konden ze alleen nog maar de schoolslag. Toch? <laughs> Ik weet het niet hoor. Ja, de uh. evolutie is van een paar jaar. Die is niet eerder. Uh, <laughs> nee. In 2016 in Utrecht raakt een trap van de straat. Met, die verbonden was met de werf de bij de Oude Gracht los bij een botenparade. Dus dat is echt, ja, ja, rond deze tijd was dat. Tientallen mensen gewond en uiteindelijk bezwijkt één persoon aan zijn verwondingen. En het is natuurlijk allemaal heel oud gebeuren daar bij Utrecht. En als je daar een klein beetje veel mensen bij elkaar zet... dan gaat dat toch loskomen, blijkbaar. Ja, ja. Ik, uh, ik vond ook nog een bijzonder bericht. In 1806 wordt het Heilige Roomse Rijk ontbonden. En dat is dus een actie geweest van Napoleon. En uh, het bleek dus dat het dat, dat Heilige Roomse Rijk... dat dat uh, eigenlijk... Uh, je kon alleen maar dat Rijk hebben als, je, als de keizer dan... Door de paus was er uh, goedgekeurd dat hij daar zat. De paus had wel heel veel macht in die tijd en zo. Oké. Okay. Dus uh, ja, het was toch een bijzonder verhaal. Ik kan het zeker aanbevelen, kijk eens onder het Heilige Romeinse Romese Rijk. En dan kan je daar uh, toch helemaal in uh, verdiepen. Ja, het is echt jouw dingetje al een beetje. Ja. Oké. Okay. Yeah. Ja, precies. 1961 wordt hij gelanceerd. De Vostok uh, 2. En dan wordt uh, German uh, Tipov... Ja, Germantiefel, die heet hij zo. Dat is een rust trouwens. En er wordt gekeken naar de gewichtloosheid. Wat dat doet op de mens. Deze gast, deze Germantiefel. Die heeft namelijk uh, 25 uur in de ruimte rondgegangen. Hij is 25, keer, nee, 25 uur en 18 keer rond de aarde geweest. Hij werd wel uh, ruimteziek. Uh, en uiteindelijk uh, werd er ook een, een defect van de verwarmingselement uh, er een waardoor hij <grijgene> in, uh, in uh, een ruimte kwam van 6 graden. Dat is echt zo gigantisch koud daar. En uiteindelijk is hij, dus uh, hij teruggekomen naar de aarde op 7 kilometer uh, hoogte. Is hij met een schietstoel is hij veilig gesteld. Oh. Dat was het begin van dat hele NAVO. Uh, uh, uh, nee... Van de hele. Uh, NASA. NASA. NASA. NASA. Ja, ik wat was het ook weer? Ja, ik moest ook even denken. Ja, NASA. Ja, okay. Niet NAVO, dat is met. Uh, ja, dat weten we wel. Het is maar... vandaag ook precies. Mag ik al verder? Ja, Tien jaar dan. geleden dat de verkenner Curiosity die land op Mars. Het voertuig gaat daar op zoek naar sporen van leven op de planeet. Ah. Dus uh, de, ja, de Curiosity wordt nog steeds gebruikt daar met het uh, opsporen van, van uh, bodemmonsters, maar. Ik vraag me nog steeds af, hoe krijgt ze nou die informatie over die afstand naar de aarde? Ik vind, uh, hè, hebben ze daar wel, uh, hebben ze daar wel internet? <lacht> <lacht> ja, ik vind het toch wel even, ja, dan komt dat dikker. We hebben dit over die complotdingers gehad. En dan ga jij ja. nog weer eens even, uh, nog even de bloc uh, stoken door te zeggen van... Uh, hoe doen ze dat? Dat is ja. allemaal niet waar. Nee, dat zeg ik niet. Stanley Kubrick heeft de scène gemaakt. Nee, dat zeg ik zeker niet. Nee. Maar ik vind het toch wel. Ik vind wel iets waanzinnig van dat, dat kan, blijkbaar. Ja. Dat ze contact kunnen houden met dat ding over zo'n afstand. Ja, ja goed. Losing niet. the senior. Ja, Misschien is ze met een Ionenzender. Ion, uh, Ionenzender die ionetjes verstuurt. Ik weet het ook niet. Daar dus, uiteindelijk... zit waarschijnlijk wel een beetje een tijds. Uh, uh, Lijntje tussen ja. voordat je het daaruit zet dat het hier ontvangen wordt of zo. Maar <macht> vrouw moet hier over dit soort techniek gaan praten. Die heeft er helemaal geen stand van. Zo. Oké, okay, dank u wel. Even generaliseren. Ja nou goed, ik heb, ik, ik heb foto's gekeken op uh, deze. Deze. Curiosity. En ik heb er echt een paar hele mooie foto's ook uitvergroot en in mijn woonkamer opgehangen. Ah. Het is echt wel, echt wel grappig om daar even in te duiken. Curieus, kan echt sommige, zo, echt sommige foto's kan je zo ver inzoomen, want die zo scherp zijn gemaakt. En dan zie je die mannetjes. Nee, je ziet wel iets op de achtergrond dat ik denk van, wat is dat dan? Is dan daar ook iets van wat ze daar hebben? Het lijkt wel iets metaals, want het glimt ook een beetje. Nou, die, nou ik weet niet. Het is niet dat je denkt, Hoe oh, is het een ufo? Maar het is toch, je houdt je wel bezig. Ja, ja, ja. Iedere avond zit je het mijmerend... Met een whisky. Nee, ik heb hem uit. nu weggehaald. Het is dus een, een foto van... wat is Ja, ik heb hem wel eens gezien bij nee, jou. Het is gewoon een zandvlakte met, op de achtergrond. Zie je iets? Ik denk, wat is dat nou? Goed, tot zover even geschiedenis. Straks de verjaardag. Wie is de verjaardag? We kijken ernaar. Eerst even nog gewoon lekker rockbeentje. De Amazons. De die paarden. Niet op de rug glippen. Niet nodig. Bloodrush. En uh, Blood Rush to My Head. Zo is het denk ik. Goed, uh, ja, het is weer tijd voor je, natuurlijk. Dat begrijp je al. We uh, kijken Even wie de jarig is. Hij zou jarig zijn geweest, maar helaas al overleden in 1987. Andy Warhol. Hij was een illustrator voor vooral schoenenwinkels. En uh, hij deed gewoon allerlei. Um, ja, met je reclamewerk deed hij. Tot een gegeven moment uh, kwam hij in contact met uh, Emile Antonio. En Antonio die zegt, je hebt mooie ideeën. Je hebt eigenlijk een originele idee... dan de gemiddelde schilder met zijn kunstwerk. Dus toen heeft hij wat dingen uitgebracht. En uiteindelijk heeft hij de Factory opgericht. En de Factory was eigenlijk de bedoeling dat hij gewoon emotioneelloze machine zou worden. Deze Andy Warhol. En daar gewoon schilderijen op, uh, op een lopende band zou maken. En, uh, uh, de, de, en dan kwam er zo'n productielijn met schilderijen. Er kwam in het... ook inderdaad meer posters. Of zo. Meer posters ja, ja, het ja ik alleen, het niet, uh... Het was wel een soort manier gedrukt. En dat schijnt wel heel veel werk te zijn. Het was wel heel veel werk om dat te maken. Dus het was wel iets meer dan gewoon alleen maar posters. En dat waren veel posters van Gamble Soeplikken of Coca-Cola-flessen. Het was echt pop-art in die tijd. En uh, dat heeft hij flink uitgedragen. En tijdens een routine operatie aan zijn galblaas, krijg je hartstilstand. En er zijn mm. nog wat rechtszaken overheen gegaan. Dat begrijp je al. Ja, dat is zeker. een beetje raar. Wie er ook jarig is vandaag, Erwin uh, Krol. Dat is een, uh, buur uh, een soort weerman, hè? Erwin Krol, even een fragmentje Kent u dan. Deze nog? En dan over de storm die vandaag over ons land trok. Erwin Krol vertelt nu waaraan we dat zware weer te danken hebben. Als ik u zeg dat het vandaag stormde, dan vertel ik niks nieuws. En plaatjes van de ravage die dat heeft veroorzaakt, heeft u ook al gezien. Ja, 25 jaar lang heeft hij het weer gepresenteerd. Ja, in 2011 was dat voor het laatst. En toen is hij ooit nog eens terug geweest met het programma Lekker Weertje... met Philip Frederiks. dat was in 2014... Duurde niet zo lang. Dat was een jaartje. En toen is dat, was dat ook weer, uh, weer klaar. Maar goed, hij is vandaag dus 72 geworden. Erwin Kool, onze weerman. Uh, vandaag zou uh, uh, ze jaren zijn geweest. Uh, Lucy Ball. En uh, Lucy Ball, voor mij is dat van dit. De Lucy Show of zo. De Lucy Show. Lucille. Ja, klopt. Ze is uh, ooit naar school geweest. Yes, Lucy Ball, En uiteindelijk uh, daar kwam ze Betty Davis tegen. En Betty Davis was een grote concurrent van haar. Dus uiteindelijk zei de leraar tegen haar. Ja, mm, yeah, dat is niet zo interessant. Dus gingen ging ze uiteindelijk terug naar New York. En daar raakte ze bevriend met Ginger, Ginger Rogers. En uh, toen kwam ze uiteindelijk, uiteindelijk alleen B-films terecht. En uiteindelijk in 1948... Al vrijstel kreeg ze een eigen radioprogramma. Ze kon wel lekker oude neer, hoor. Zij was ook degene die ooit vertelde dat zij... op haar kies, haar vulling van haar kies... een radioprogramma kon ontvangen. Want daar zat een soort een frequentie op. En dat was juist de frequentie van dat radiostation. Ja, ze kon ze zo uit de duim vandaan zuigen. Echt helemaal geen probleem. Ja, als je het gewoon goed brengt, dan gelooft iedereen dat gewoon. En het grap is uiteindelijk... kwam ze in, in scheiding met haar man... En toen zou ze eigenlijk van haar man scheiden. Uiteindelijk kwam ze toch een, daar toch van op terug. En toen zei ze, nou oké, okay, ik wil met mijn man samen blijven. Maar dan gaan we samen wel werken. Intensief. En toen kwam er uiteindelijk dus I Love Lucy. Ja, te leuk, Goed, leuk. vertel. Ja, vandaag is ook Vinnie Vincent jarig. Hij uh, wordt 70. En hij is de leadgitarist van Kiss. Yes. Oh, en ze hadden nog zo'n leuke plaat. Deze wordt beter eigenlijk. Dat barspartijtje. Maar goed, uiteindelijk is hij uit de band naar gegooid. Al vrij snel ook. Hij heeft er maar twee jaar ingezeten, geloof oh. ik. En uh, toen is hij ook solowerk gaan maken. Dat lijkt dan een beetje op uh, de meeste White Whitesnake bijvoorbeeld. Dat hele wild uitstaande haar. Daar lijkt hij een beetje op. Okay. Even een solootje van Vinnie Vins. Oh, wild hoor. Nou zeg. Oh, je kan wel goed met je vingers, zeg. Nou, nou, nou. Toch. Wordt er wel een beetje... Uh... Opgevonden van? Het is wel drukkig allemaal. Ja. Doe maar even iets anders. Ja, nou goed. Vandaag is ook jarige uh, Gary Hallowell. Ja, yeah, Gary Hallowell. Uh, uh, uh, van de Spice Girl. Spice Girl. Hoe oud wordt zij? eigenlijk? Want Ze is toch niet zo. 50. 50. Is dat maar 50? Ja, ze is van 1972. Wat bijzonder. Ik dacht echt dat ze ouder was. Goed. Ah, nee. Dit was haar grote hit toen ze solo ging. Ze kreeg wat ruzie met de Spice Girls. En toen heeft ze ook nog geprobeerd een, een, een, een, een, een, een, een, een acteercarrière op te starten. Ja, maar zij had wel de beste stem volgens mij van de Spice Girls. Zij was vaak liedzanger, hè? toch? Dat zou kunnen. Sporty Spice vond ik ook wel een sexy stem hebben hoor. Sporty okay. Spice. Ja, dat is het. De... Zij was natuurlijk de Ginger Spice. En ze kwam uh, in 1994 een advertentie tegen van een meidengroep die ze wilde formeren. Toen dacht ze. Nou, dat wil ik wel. En toen kwam ze in de Spice Girls. En in 1998 was het alweer klaar. Toen er uh, allerlei conflicten. En toen uh, uiteindelijk uh, ging ze solo. En ze heeft, nog niet eens zo lang geleden, heeft ook nog een plaat uitgebracht. En dat was namelijk een plaat ter nagedachtenis dus van. Uh, George Michael, die ze toen uiteindelijk, uh, uh, ja, die ging toen uh, van ons heen, en toen had ze een plaat Angels in Chains. Gary Holubel, mooi. Mooi hoor. Ja, zeker. zeker. Goed. Wie nog meer? Ja, in 1984 is geboren de rapper Typhoon. Ach. Ja, die, die is enorm uh, natuurlijk omhoog uh, ja. geteeld door de wereld rijdt door. Ja. Want uh, volgens mij was onze Matthijs helemaal gek van hem. Ja, dus, uh, ja, ik, dus, dus, uh, ja. Die ja. schijnt ook nu dan uh, even uit de pictures te zijn. Want hij uh, had een meniscus of zo die heel slecht was. En daardoor kon hij niet meer uh, staande optreden. En dat uh, was het gewoon niet. Dat kost je een half jaar tot een jaar. Heb je het allemaal niet meegekregen? Ja, hij zit een beetje in mijn dooihoek, Typhoon. Ja. ja, mensen die altijd zo lekker overtuigd met allerlei theorietjes en... Ja. Ik vind het er altijd zo een beetje daarmee ik bovenop liggen. Nou goed, vandaag wordt ze 84. Weet je nog wel, ben je, heb jij die film ook gezien? Kijk of je ze herken? Nou, Oké, okay, nog als iets. Nou, ik weet dat Karitef uh, ze 84 <laughs> Ja, daar wordt. heb ik het over, Maar ja. welke film dit is, zeg Blue de Movie de natuurlijk. De Blue Movie? Blue Movie, oh, is dat niet? een seksfilm of zo? Dat is een seksfilm. Ja, die ken ik toch niet... Wanneer was dat dan? In welk jaar? Dat is, uh... Uh, 71. Ja. Ja, was met Hugo Metzer. Ik heb niet mijn ouders betrapt hoor, dat is een keken. Hugo Metzer, ja. <laughs> ze is nog een tijdje kunst, of nee, een tijdje uh, zangeres geweest. Ze is kleuterleidster geweest. Ze heeft zelf ook een Mollen Rouge in Amsterdam. Kon ze dansen, ze kon heel goed dansen. Ze kon heel goed dansen, ja. Dat klopt. En uiteindelijk werd ze gevraagd voor de Blue Movie. Maar wat voor film is dat dan? Oh, even de muziekje erbij nog. Ja. Toen zeiden ze, van, nou, er zit wel wat naakt in, maar het is functioneel naakt. Tuurlijk! En dat is altijd in Nederland... zodra het functioneel is, dan mag het. En dat was gewoon pure... Heel veel, ook wel seks gewoon. Dat was softporno een beetje. Softporno was dat. Het ging over een man Hugo Metz. die kwam uit de gevangenis... en die kwam in de Bijlme... die toen net eigenlijk af was... Ging hier wonen. Dat ziet er heel grappig uit. Echt de jaren zeventig stijl. Oh, je hebt hem gelijk even gekeken. Ik heb hem even, even vangetjes gekeken. Het oh. nou, is ook wel heel tragisch hoor. Je denkt, van, nou, als je echt seks wil, dan moet je op een andere manier seks gaan kijken. Want dit, uh, dit is niet te doen. Okay. Maar goed, het is wel bijzonder. Ze heeft later ook op goed geluk gedaan. En wat ze natuurlijk ook nog heeft gedaan, is ja. dit. hè? Uh. mijn vrienden krampen in mijn darmen en een krubel in mijn keel. Zeg en heeft ze gepresenteerd en nam ze de telefoon natuurlijk altijd op met... Ik pak hem wel. Met assistenten van Dr. Van der Ploeg. Dit is hem niet, toch? Hans. Nee, dat was Hans, sorry. Nee, dat is ja, niet Hans, die Hans uh, die die. doet heel veel in de uh, musicalwereld en alles. hè? Maar leeft Hans nog even... trouwens? Ja, zeker. Ja, Heb Hans Cornelis was. of zo heet hij? Ja, kan ja, de, de, de, ja, ja. De, de, de. Maar wie vandaag dus ook jarig is, die mag je dan zeker niet vergeten. Nou? Hij, hij is maar 71 geworden. Frans van Duschoten. Oh. Dat is de aangever van André van Duin altijd. Ja, ja, ja. En die was, uh, ja, die was toch wel leuk. En die werd ook heel vaak zo'n André weer te smeren. Waardoor hij dan weer uh, ja, in de vermoeden had om zichzelf weer in... in de rol ja Ja, als hij dat niet André nu weer is het echt terugzien. een rotzak hoor, weet je Ja, <laughs> want hij werd ook echt misbruikt gewoon, weet je ja, wel. Ja, ja, ja. ja. Nou, ja, ja, ja echt leuk altijd. Uh, het is, is wel gedateerd, maar goed, als je even met, met moeten aan de, de dingen terugkijkt, dan vind je het toch wel weer grappig. Wel. Goed, zover de verjaardag van mensen die jarig zijn of zijn geweest. En dan hebben we. Hier... Nu zing gewoon best stil. Ja, dat is best een grappig plaatje. Dat heet The Revolution. There's a quiet revolution in my head. As we take another 365 around this mess. But a quiet revolution in my head. Don't mean anything unless I let it out. Won't let the days fall, no night fall till a change comes around. Watching the world spin away from us No, Hey, I don't want to grow around this all with anyone but you, babe. With anyone but you, babe. I don't want to grow around this all with anyone but you, babe. With I in the YouTube cause we felt the modern Cause we try, we tried I don't want to go around this side But anyone but you, but anyone but you So bring on quiet revolutions in our heads From fantasizing futures we should try to make As we're falling through the universe again Still the jokers and the thieves never fall down All it the days will no nightfall till change comes around Watching the world spin away from us now hey, I don't want to go with the song with anyone but you babe. With anyone but you babe. With anyone makes you big With anyone makes you big Nothing the you do Cause we got the motion Cause the teeth are easy The teeth I don't want to go around this side With anyone makes you big With anyone makes you big I just can't, I just can't, I just can't imagine Around the world with anybody else No quiet, no quiet, quiet revolutions Spending hey, nothing, I don't want to I don't want to go around this Natuurlijk lijkt het allemaal op elkaar, maar het vind ik niet erg. Het is gewoon lekker muziek. Bastille Revolution klinkt als iets opstandigs. Hoewel, eigenlijk niet. Text is alleen uh, misschien opstandig, maar verder ook. Het klinkt als een lekker Soeftshock-plaatje. Daar hebben de boeren hier gewoon niks aan. Nee, die zou ik niet gebruiken als je de, de, de, de boel weer overhoopt trekt. in de Nou, het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Kijken we even wat er allemaal speelt. Nou, hoop te doen weer over het uh, Dutch, Green, uh, Dutch Grand Prix. Gaat gewoon door. Er waren natuurlijk weer allerlei milieuorganisaties, vier Natuur en Milieuorganisaties wilden de vergunning uh, zou worden geschorst. En er was eerder al nagekeken, nu weer nagekeken. En uiteindelijk hebben ze alles afgewogen. Economisch belang, natuurbelang. Ja, het is, het is een heel lastig pakket waar je in zit. Dus midden het natuurgebied ga je met auto's racen. Ja, het is ooit zo ontstaan. Moet je dat nu nog tegen gaan werken? Nou, er zijn economische belangen natuurlijk ja. weer veel te groot. Dat gaan we natuurlijk allemaal nu niet in een keer van de baan vegen. Dat gaan we niet doen. Dus dat gaat gewoon door. Het gaat gewoon plaatsvinden op 4 september. Ja, ik vind dat dat in Monaco ook niet meer kan. Zo midden door de stad. Ja, He? dat is ook zo geweest. Uh, ja. Ja, vandaag is uh, vanaf 10 uur een feestelijke opening voor de kinderen op het Badhuisplein uh, vanwege Sandvoort Beyond, Beach for Racing. Ze mogen tussen 10 uur en 11 uur gratis in het Reuzenrad, dus rennen. We we. En uh, ze kunnen, de kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen voor de helft van de prijs karten en krijgen de eerste 150 kinderen een verrassingstas. Dus okay. alle kindjes zijn van harte welkom. Dus schud je ouders uit bed, zeg kom op, we gaan. Dan krijg je het reuzegat weer voor mijn appartementbak? Ja, ja. ja, hij staat er al. Uitzondering in de omgevingsplant Strand Necht nou meten met twee maten. Uh, dat is ook heeft te doen met die, dat, uh, het festival wat geweest hier is. En dat uiteindelijk uh, zomer even snel in elkaar geplant is. Dus, terwijl andere ondernemers hier in het centrum weer allerlei dingen moeten regelen. En jaarlang bezig zijn. Willen ze toch opnieuw naar deze wet gaan kijken om dit anders aan te pakken. Dus er komen alleen raadsvragen naar kijken... naar omgevingsplan voor het hele strand. En, en nou, het, is, het is een heel groot stuk. Kijk maar even in de, Telegraaf, of in de, in de, de Zandvoortse kant om daar uh, het fijne van te weten. De Zandvoortse Telegraaf. De Zandvoortse Telegraaf. Ja. Want en in, in de Zandvoortse eh. Telegraaf staat ook... Ja? dat morgen is heb je Jazz at the Beach bij Beach Club 10. En het okay. is vanaf half twee en het is gratis. En Martijn Schok die komt met de Boogie Woogie en Blues... en Greta Holtrop, Olaf Hoeks... Simone Mens en Maarten Kruiswijk. Volgens mij ga ik daar wel even heen, lijkt mij. Nou, lijkt me wel. Lijkt me wel leuk. Verder op de binnenpagina van de jezus van krant, heel uh, verslaggeving wat er allemaal zich al afgespeeld heeft. De Pride-concert in de kerk van Bach tot Ballade. En heel veel mensen hebben hier dan meegewerkt. De Pride at the Beach-concert. Ja, de protestantse kerk heeft dat geadopteerd. En heeft allerlei mensen uitgenodigd. En ja, dat was gewoon heel gezellig. Er was zelfs één iemand, een Nikki. Hoe heette ze ook weer? Nikki Today... Die gaf een optreden en daarna moest ze heel snel weer met een hoge hakken weer een andere optreden. Nou, goed, er waren allerlei dingen te doen hier in Zandvoort. Zandvoort heeft zich echt van de roze kant laten zien. En dat is mooi. Ja. Zeker weten, ook op de optocht. De driedaagse festijn kwam uiteindelijk maandag op een hoogtepunt. Met een geweldige parade. Zonnig, op het Raadhuisplein. Ja, ben, je, ben je nog geweest? Ik ben geweest. Ja, ja? Ik, ben, uh, ik heb de parade gezien. Ja. En ik heb er ook wat foto's van gemaakt en daarna ben ik nog in het dorp even geweest. Dus dat was heel leuk. Heel veel roze in blauw. Uh, en ja, uh, ik had zelf ook een beetje parade aan. De politie liet zich uh, zien met de matrixbord waarop de tekst was roos in blauw. roos in blauw. Okay. roos in blauw. Ja, Hilli Jansen, die heeft dus van bestuurslid Roy Dongen van Pride of the Beach Ook een collega trouwens van ons bij ja. Goedemorgen Zandwoord. Uh, Hilli Jansen, die zoveel goed werkt voor het Zandvoort Museum en het Pop-Up Museum, ...heeft ze iets verrast met de jaarlijkse wisseltrofee ...voor een ondernemer die zich verdienstelijk maakt... ...voor de Pride in Zandvoort. Na het wapen van Zandvoort en Krancafé XL... ...is de prijs dus nu voor het Zandvoorts museum met hele Jansen als boegbeeld. Nou, wel verdiend. Ja, ze is denk. er ook overal bij altijd. Oh man, die regelt echt zoveel? Ja, zeker. Nou ja, goed, tot zover even de Zandvoortsberichten. Tijd voor die landenkeuze. En onder de, om welk nom werd hij nou... Uh... Ja, Joyce Sims. Ja? Zij is vandaag jarig... Zij wordt vandaag 63. Okay. Zij had een enorme hit met, uh, met Come Into My Life. I got so much love to show you. Precies, je moet alleen nog het, eh, het, het geluidjes, uit. geluidjes uitgeven. Hoe Ik kan dat aanzetten. nou? Precies, het nou, Een enorme intro, dus we kunnen nog heel eventjes doorpraten. Oh, ja. Een hele mooie geluimd. dame. Ja. Nou, ga dansen dames en heren. Pak je dansschoenen. De klassieke. De klassieken. Muzieker. Joyce is vandaag 63 geworden. Come into my life. I got so much to give you. I'm gonna put a smile on your face. Dat is niet leuk. is, dat ze bye bye. Bye bye. I'm een smile on your face. Wat insuïert ze in nou? Wat probeert ze je nou te zeggen eigenlijk? Nou, dat ze me heel leuk vindt. Dat is gewoon, nee. ik wil je. Ik wil je. Ik heb je heel veel te bieden. En als je bij me vandaan komt, heb je een hele grote grimlach. On your face. On your face. Ja, in your ja, face. gaan oh. weer over seks gaan, dit. Ongelooflijk. Ja, dat zal het wel. Ongelooflijk, hoor. Nou goed, maar even een domper. Gewoon alles nog even. Uh, we moeten het hier nog even over hebben. Denk vind het een gezellig onderwerp. Ja. 1945, op deze dag. er helemaal dag, van op. De eerste atoomaanval. die wordt uitgevoerd op Hiroshima. En uh, eind <kliek> augustus... Er waren uiteindelijk 250.000 doden door deze bom. En eh, dat ze nou ook met Nagasaki erbij Telt natuurlijk. Nakasaki was een paar dagen later, was drie dagen later... Namelijk, Nee, twee dagen later trouwens. Goed, Nakazaki uiteindelijk. Het kwam natuurlijk om het feit dat ooit Albert Einstein... had een telefoontje gedaan naar Roosevelt. En Hij had, had ook een brief gestuurd. Hij zegt van, heb je mijn brief ontvangen? Ja, nou, Hitler is waarschijnlijk bezig met het maken van een atoombom. Hij heeft nog niet de, de, de juiste materialen bij elkaar... maar het kan niet zo lang meer duren. Dus we moeten echt voortmaken. Dat is 1939. En uiteindelijk is uh, uh, Einstein is ook uit Duitsland naar uh, Amerika. Na. En toen is het Manhattan-project gestart. En uiteindelijk hebben ze daar dit uh, uit, uit voortgebracht uh, uiteindelijk. De na bom op Nagasaki en op uh, Hiroshima. En het grappige is, daar was een, Nederland bij, een Nederlander bij aanwezig. Een Nederlander was als Japanse krijgsgevangene in Nagasaki toen die bom viel. Hij overleefde de ramp. En dan nadert ineens een vliegtuig. Toen hoorde ik een, iemand buiten roepen van een parachute. He, nou, en toen dacht ik, wat is dat nou weer? Maar, en toen bleek er schermelijk dat, dat die bom aan zat. Maar dat wist ik allemaal niet, dat heb ik niet gezien. Toen klapte de hele zaak in elkaar... Dat moment ging zo snel, dat was namelijk dus eerst die flits en toen die, die dreun. En dan lag ik in de tunnel. En toen ik buiten kwam, toen kwam de zon door, door die, door die, ja, wat is het, die paddenstoel. Die, en alles was vlak in de grond. Maf hè? als je het zo hoorde, het klinkt heel knullig. Dit is dan een bericht trouwens, uit 2010 hoor, dus alweer tien jaar oud. Normaal is hij inmiddels overleden? Dat denk ik, want hij was toen 86. Hij dus okay, heeft je je toch uh, aardig overleefd allemaal. Ja, dat je denkt van bijzonder toch? Ik bedoel, hij, hij werd in een tunnel ge, geblazen gewoon. En dat was zijn redding geweest. En uiteindelijk... Uh, nou goed, Hier is natuurlijk nog zo'n andere man. Die heeft die twee aanslagen overleefd. Die was de ene dag was hij bij uh, Nakazaki. En later bij Hiroshima. Je hebt ze alle twee al. Nou, heel bizar verhaal. En hij had er weer was nergens ook. last van. Niet nee, van die mensen. Het is, nee, hij is ook, met roken. Ja. Een heleboel uh, gaan dood en longkanker. Maar je hebt sommige mensen die zijn immuun. Ja, precies. Sommige mensen kunnen drie keer uh, corona krijgen... en hebben nergens last van En ander Ik dat één keer en die gaat bijna helemaal dood gewoon eraan. Verschrikkelijk, ja. Zo. Nou. Er is een... Uh, ik weet niet of jij van uh, McMuffins houdt... maar er was een, uh, een man... en die had dus twee McMuffins meegenomen aan boord van een vliegtuig. En uh, het is op duur komen te staan... want de McDonald's maaltijd uh, die werd er sowieso afgenomen... en hij kreeg een boete van 2664 dollar... Want met die voedselwaren heeft hij de strenge regels... van de Australische overheid geschonden. Ik denk van, nou, ik had ze gauw voor snel opgegeten of zo. Ja, weet je wel. Van, uh, zijn die dan voor onderweg? Is dat misschien gebeurd voordat hij aan boord van het vliegtuig ging? Maar ja, het is dus wel zo dat de Australische minister... van Landbouw, Visserij en Bosbouw... die zegt van, ja, hij heeft geen sympathie voor mensen... die de bio- veiligheidsmaatregelen schenden. Oh ja. Want het is dus zo dat er al uh, uh, uh, maanden komt... een verspreiding van uh, besmettelijke hand-, voet- en mondziekten... Voor in uh, dus waarschijnlijk Monty Claus ja, het, ja. het waarschijnlijk. Klinkt net dat zo. Ja, uh, in uh, die, de, de Indonesia komt al maanden daar. En het, uh, ja, als het naar Australië zou gaan, dan zou het echt een enorme gevolg hebben voor de landbouwsector. Ja, die zijn soms fanatiek daarin hoor. Ja, dus het, het staat ook dat Australië het label heeft FMD vrij te zijn. Het is dus waarschijnlijk dat Claus hier vrij. En uh, als het zou worden ontdekt, dan wordt dit label ingetrokken. En dat willen ze dus niet. Nee, nee snap ik. Ja, ik bedoel, je bent een eiland ze nou, zijn geen eiland op het Ja, maar als dat label ingetrokken wordt, zou dat over een periode van 10 jaar 80 miljard dollar kosten. Want als ze dat label niet hebben, kunnen ze niet meer. Met exporteren okay. of zo? Ja, daar heeft het ook mee te maken. Het heeft ook weer met de zeeën ja. te maken, niet alleen met de veiligheid en met de gezondheid. Nee, het is ja. wel grappig. Ik heb, in Australië ben ik ooit geweest. Dat is ook alweer twintig jaar geleden. Maar heb je het over. Ja, die, we dus hebben het dus nog steeds erover. Ja. Ja, dit, dit heeft toch indruk gemaakt? En dan heb je het erover. we? Is, is een groot eiland natuurlijk. Nee, hou op. We zijn geen eiland. Een continent zijn we. Eiland moet je niet over hebben. De zijn is echt, er zijn altijd een beetje gevoelig. Van een eiland, we zijn geen eiland. Goed, we hadden net de muziek van Joyce Sims. Ik denk, nou, ik heb nog een stukje muziek. Dit vind ik altijd zo hemelskrinken. Mike Snow, Devil's Work. De blinds hier zijn zo so scherp en ik kan. De light van een primitive sun. You know I really want it high. Society is so highly high. And so tell I've omitted done.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 Is dit echt mooi. Mark Snow. Mark Snow. Ik moet trouwens uh, Engels uit te spreken. kom uit Stockholm, Zweden. Melo dramatic, melodramatische muziek. En het heet Devil's Work hier bij Toevaluation. Fijne toestel op aanstaan. We kijken nog even naar de wereld. En kijk even buiten de wereld. Want wat kan er gaan gebeuren? Nou, maar dat uh, binnenkort weer alleen sterren voorbij komen. Vallende sterren. Oh. Een uh, zwerm meteorieten komt dan voorbij. De persi, persiden... Ze het okay. dat heeft te maken namelijk... Uh, de komeet Swift tuttle is een bronzen en ijsbal... die door het zonnestelsel beweegt. En die heeft een spoor achtergelaten. En elk jaar komt onze uh, aarde daar in de buurt. En dan... het uh, dus, dus, uh, meestal in de nacht van 12 op 13 augustus... door kruisen... Die, die, die, die, dat stof, die, dat spoor... En dat is verbranden in onze dampkring, En dan zien we dus echt wel, wat was het ook weer. Heel veel vallende sterren dan. Heel veel vallende sterren. Hoeveel waren het ook weer? In ieder geval een paar honderd. Ik had opgeschreven hoeveel. Op dus is het de twaalfde of zo gedaan? Dus het een nacht van 12 op 13 augustus, dan kunnen er heel veel vallende sterren zijn. Uh, valt elke piek op staat. Nou, ik, ik had wel opgeschreven hoeveel. Nou, echt wel, wel 85 per uur of zo. Maar het nadeel is wel, de maan is er die nacht. Niet. Uh, niet? Ja, wel. Hij is er wel, maar er zijn ook wolken, dus je kan niet echt goed zien. Het moet echt pikken donker zijn. Dus uh, ja, je moet even zoeken. Er schijnt het 95% kans dat, dat, dat, dat je niet kan zien. Oh. Nou ja, ik heb zo niet wel aan fijn dit. Fijn bericht dan. Fijn bericht. 95% dat je niet ja. kan zien. Maar ja. ik er wel hoor. Ja, nou, 95% kans dat je deze baan niet krijgt. Nee. Er is een droomjob op het luxe resort op de Malediven. En het, het, het resort heet Konfu Fu Nan -Nadu. En uh, dat is een eiland op de Manadive. En uh, daar zit een enorm luxe resort. En er worden ook boeken aan de man gebracht. En daar wordt dus iemand voor gezocht. Voor, voor een jaar. En uh, het is de bedoeling dat je dan uh, blootvoets uh, de langs de mensen gaat. En zegt van, uh, weet wil je nog wat lezen? En uh, je moet wel verstand hebben van uh, boeken. En, uh, en het is de bedoeling ook dat je dan misschien tussendoor... ook leuke workshops of lessen organiseert. En uh, het verdient niet zo goed de dus 730 euro per maand. Maar... Dat pak niet maar niet het hele verblijf is gratis, net als alle maaltijden. Ja? En de uitverkoren sollicitant kan ook nog genieten van de fitnessruimte, spa, watersporten. Dus het is eigenlijk een geweldige baan. Je mag alleen geen schoenen aan de hele tijd. Oké. Okay. En uh, ja, er is een dame geweest die heeft het gedaan. Die vond het een heerlijke uh, uh, ervaring. Ze kwam echt als een nieuwe persoon terug. Nieuwe cultuur leren kennen. En uh, voor een vrienden voor het leven gemaakt. En dat is wel raar om weer schoenen aan te doen na een half jaar. Nou ja, goed. Er zijn echt mensen die gewoon ja? dat wel doen, hè? Die zijn er gewoon. Uh, we hebben gewoon een beslissing gemaakt. Ik ga op blote voeten lopen. Ja. Dat is pas gelijk. We zijn Nederlander die had allerlei problemen aan zijn voeten. En op een gegeven moment heeft hij zijn schoenen uitgedaan. En eigenlijk sindsdien heeft hij. Zijn, ja, en heel veel problemen zijn opgelost. Oh, ja. Zie, je moet echt, toch gewoon een beetje aarden, hè? Nou ja, de mensheid heeft natuurlijk duizenden jaren op zijn blote voeten gelopen. Gewoon. Ja. Het moet te doen zijn. En dat zie je in sommige landen dat het nog steeds gedaan wordt. Dus je alleen, krijgt gewoon eelt. Nou ja, je dat het hoort gewoon, erbij. Eelt, maar hij zegt ook. je denkt niet dat je overal overeen kan lopen. Je moet echt wel opletten waar je loopt. Dus het is niet dat je denkt dat je op een gegeven het, en echt een, een hele harde leren zool onder je voet hebt, dat heb je er ook weer niet. Nee. Je moet wel een beetje scherp blijven. Nou, goed, het is een aanrader dat je dus gewoon een tijdje binnen de voeten lopen. Zeker in de zomer is dat zeker aan te, aan te raden. Goed. Even education van David Watkins. I'm just a boy Ik never been in this position. I'm not afraid to say there's a lot that I don't know. And she's a pretty girl with a simple invitation.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 Stop thinking about tomorrow Cause you got all some days Can I give you an education? And I'll reply, okay Oh Give me an education Alright Open the book of love And all its complications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 She's hot stuff, you, education, dat is het begin van het leven. Goede opleiding, nurture nature. Moet goed bij elkaar komen. David Watkins. De laatste zinger, De man nog nooit van gehoord. Maar hij maakt leuke muziek. Dat is wel duidelijk. Het loopt tegen tien uur. En straks naar tien een Goedemorgen Zandvoort. Een oud bekende staat naast mij. Even winnen. Je verandert ook nooit hè. Jaap Koper. Nee. nee. Dat, dat hoorde ik ook altijd tegenover ja, mij. mij. Nou, Jaap is een sportliefhebber. Er is nu een Frank Foutje geweest. Bij de voet Britse voetbalclub Southend United. Die heeft een van de tribunes van het lokale stadion. Per ongeluk vernoemd naar een seriemoordenaar. <laughs> Het komt door een sponsordeal die de club afsloot... met het lokale makelaarskantoor Gilbert and Rose. Ja. Maar de westelijke tribune werd daarop... dus de Gilbert and Rose West stand genoemd. Onbewust verwijzend naar de naam van... de seriemoordenaar ja. Rose West. Ja, je hebt natuurlijk er op bosnia En wie wist die Rose West dan? Ja, die vermoorde samen met haar man Fred... in de jaren oh, 70 ja. en 80 zeker 12 jonge meisjes en vrouwen. Dat vooral ook pas wel En de, de 68-jarige ja. West werd in 1995 veroordeeld. Er zit dus een levenslange gevangenisstraf uit. En uh, haar man pleegt in de gevangenis zelfmoord. Zwak hoor, dan gaat hij weer zelfmoord plegen. In de afwachting van zijn veroordeling. Ja, ja, en die ja. vrouw die zegt, ik boet gewoon hiervoor. Maar dat uh, nou, ja. is wel grappig. Dus, uh... Ja, het is een bizar verhaal. Dat. Ik heb pas geleden, het was het ook zoveel jaar geleden dat dat uh, gebeurd was. Ja. Nou, goed, uh, goed nieuws, wordt hoordering ook weer. Uh... Een hoopvol teken. De drie vrachtschepen die vandaag zijn vertrokken... vervoeren samen 58.000 ton mais. Dat lijkt veel... Maar voor de oorlog exporteerde Oekraïne zo'n 4 miljoen ton aan maïs, gerst en tarwe per maand. Per maand? Dus oh, wij denken dus dat we goedkoop brood kunnen gaan scoren, maar dat valt nog even mee. Er staan een paar schepen uit Oekraïne op pad met de gerst, dus dat is een goeie, ja, goed teken. Maar we zijn er nog niet uit. Het, het is nog niet helemaal klaar. Dus. nou goed, Even de laatste plaatjes voor... Uh, ik zit even te kijken. Heb je nog een nieuwtje? Voor Goedemorgen Zandvoort. Ja, Ik had wel gekregen van uh, degene die Goedemorgen Zandvoort doet een... Uh, dat ze straks iets gaan horen over de Candlelight-concert. Want dat heb ik niet verteld, Zandvoort Nieuws. Dat is vanavond. Jean Veen er ook bij? Worden de, nou, nee, maar ze gaan volgens mij... Wat was er nou uit mijn hoofd? Ze gaan uh, uh, alles met kaarsen doen... en dan uh, met fluiten en alles. En dat schijnt heel mooi te zijn. Hè? Even serieus, kom op zeg. Gaan we alles met kaarsen doen? Dan zijn we de boeren aanvallen aan op stikstof... en dan gaan we allemaal weer kaarsen ontsteken... Ja. <laughs> ik vind het echt, nee, ja, dus vind het echt die die niet ene okay. van, Die ene man van voetballen hebben ze niet uitgenodigd. Nee, oké. Okay, die laatste ik, door die kaarsen... Uh, ja, ik ik niet, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik er een beetje lacherig over. Ik was namelijk afgelopen zondag was ik op een feestje. Er zetten ze ook alleen kaarsen in. Het dus ja, is een kleine moeite om dan van die nepkaarsen te kopen. Of geen, helemaal geen kaarsen. Doe lampjes ja, aan. Ja, dan moet zo. je ook de barbecues gaan voor die voor, voor, voor Precies. Nou zijn we op de goede weg. <laughs> laatste plaat voor uh, tien uur. voor kijkt echt boos naar me. Ja. Bij weekend ja. allen. Als je niet iets hoeft aan te steken, dan doe je dat ook gewoon niet. Dan smaak je op een andere manier sfeer. Met een lekker plaatje misschien of zo. Uit de jaren negentig. Ja, de periode dat ik hier net begon. Deze plaat. Concrete Blonde, Caroline. Mooi weekend. Hoi. Hoi.